ons bezighouden met het goede nieuws in de Bijbel. Uh, we zijn in Genesis 1 begonnen en dit is een beetje een plaatje wat al in de tijd van Noach tevoorschijn kwam in een wereld die zeg maar ten onder gaat aan uh, lavastromen en een hoop chaos en verbrokenheid en ellende en vuur dat verteert is een gemeenschap van mensen die een uitverkoren wandel met Yahweh hebben. ...en de uitbundige feestvreugde kennen van de gemeenschap met Yahweh. Zij zitten vergaderd rondom een ola, een opheffingsschaven. En uh, dat hebben we steeds weer terug zien komen op verschillende manieren... ...in uh, verschillende tijden. En uh, de vorige keer hebben we stilgestaan bij het goede nieuws van de bruidegom... Uh, en deze keer gaan we het hebben over het goede nieuws van de bruid. En dat is spannend, want daar gaat het nu om. Als de bruid zeg maar tevoorschijn komt in de geschiedenis, de bruid van het lam, dan heeft ze wat te zeggen. Uh, wat heeft ze nu te zeggen volgens de Bijbel? Dat is een heel interessante vraag natuurlijk. Want dan weten we, als wij uh, deel zijn van de bruid of de deel van willen zijn dan uh, zeggen we dus dit ongeveer wat de Bijbel ons aanreikt, wat het goede nieuws is van de bruid. Um, de bruidegom heeft ons goed nieuws gebracht. Hij leerde ons in, bij zijn eerste komst als um, Mashiach ben Jozef het koninkrijk te leven door zich met geweld in te zetten voor de armen tot de dood toe. En bij zijn tweede komst, als hij als Messias geopenbaard wordt, want dat is nog niet gebeurd. Hij is nog niet als Messias geopenbaard aan de wereld. En als u nu denkt van, wow, waar gaat die heen? En als u boos wordt, ga dan even de opname luisteren van de vorige keer. Want daar leg ik dat uit. Yeshua ontvangt in openbaring, in een visioen, de scepter van Yahweh. De autoriteit van God. En wordt geopenbaard... Als Messias aan de wereld. En hij deelt die. Met zijn toekomstige bruid. Het hemelse Israël. Een deel van het goede nieuws van de Messias. Wacht dus nog op vervulling. Komt nog in de toekomst. Spannend. Waar zou de bruid het over hebben? We hebben al gekeken. In de serie naar vier verschillende profetische stromingen. Gaan we niet herhalen. De vierde. Profetische stroming was het profetenvolk waar Mozes al naar uitzag in nummer 11. En we hebben in handelingen iets gezien van 120 mensen die gedood worden in Gods geest. En dat heeft verband met de volheid van Israël. 10 keer 12. 10 heeft verband weer met oordelen en heelheid. En 12 met de eenheid en de volheid van Israël. En ik heb beloofd dat we daar verder zouden naar gaan kijken vanuit... Openbaring 10 tot en met 12. Dus daar gaan we vanmorgen bij stilstaan. Openbaring 10. Wat Adriaan zei is eigenlijk heel mooi. Yeshua, de zoon en Yahweh, de vader, vormen samen een steen. Een even in het Hebreeuws. En uh, er is nog een steen in, het, in de Tenach die ons daar meer over uh, laat zien... En dat is de steen die in Daniel 2 voorkomt. Uh, die steen, daar staat ook letterlijk het woord even. Die steen die wordt losgemaakt in de bergen. Zonder handen. Zonder handen, Komt geen mens aan te pas. God die maakt hem los. En die gaat groeien. En die wordt groter. En groter. En die vernietigt uiteindelijk alle aardse koninkrijken. En die steen, dat is die eenheid, die geheime eenheid tussen Yahweh en zijn zoon, waar wij deel van kunnen uitmaken als wij in hem zijn. Nu, dat is een, een mooi aanknopingspunt om vanmorgen vandaan te vertrekken. We zien uit naar dat steen die in Daniel het koninkrijk van God genoemd wordt. Dat die steen het koninkrijk van deze aarde zal verpletteren en aan de kant schuiven. Welke boodschap heeft de bruid nou in dat verband? We gaan naar openbaring 10 kijken. En daarin lezen we een verhaal over een uh, sterke engel... die mega groot is, bekleed in wolken. Uit zijn mond komen zeven donderslagen. En uh, Johannes, ijverig als hij is, staat al op het punt om ze op te schrijven. Nou, dan mag het niet. De zeven donderslagen zijn onbekend wat die inhouden. Tenminste, hier... Dat is natuurlijk voel voor speculatie, zeker voor mensen die, die denken dat ze een profeet zijn. Die zeggen: van ja, wij weten het, want het wordt aan ons geopenbaard, want het is aan Johannes nog niet geopenbaard. En dan weet ik wat de donderslagen zijn. En ik heb er wel eentje te, uh, tegengekomen op het internet, die dus uh, beweerde dat dan en dan, uh, eerste donderslag en dan de tweede. En die wist het allemaal precies te vertellen. Ja, nou ja, dat is een... zulke teksten kunnen behoorlijk misbruikt worden. En dit is natuurlijk een extreem. Ja, wie zal zeggen dat hij geen gelijk heeft? De Bijbel zegt hè, dat die nog niet bekend zijn en dat ze dus ooit nog bekend zullen worden. Nou ja, als je dat als uh, aanknopingspunt neemt, dan krijg je zo een menigte mensen om je heen en die denkt dat jij de profeet bent. Dat klopt niet, want we hebben gezien dat er de vierde profetische stroming een collectief is. Dus de stem moet van heel de bruid komen, of van een, een flink deel van een collectief uit de bruid. Dus dat kan niet een, een individu zijn in, deze, in dit licht. We gaan een stukje lezen uit openbaring 10. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. Dat is alles wat er gezegd wordt van deze engel. Nu, wat, wat kunnen we hieruit weten? Het boek openbaring moeten we lezen als het zesde boek van de Torah. Dus we moeten het eigenlijk naast de Torah zetten... om het in die lijn te zien en te begrijpen... vanuit de sleutels die ons aangereikt worden in de Torah... om het te begrijpen. En hoe uh, is de Torah nu bezig? Wat, hoe leert de Torah ons? Maar even een, een, een, een tekst tussendoor uit Psalm 78, vers 1... Een onderwijzing van Asaf. Mijn volk, neem mijn Torah, mijn onderricht, ter oren. Zegt Yahweh. Door de mond van Asaf. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Want de mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij al wat uit de mond van God voortkomt. Deuteronomium 4, vers 4. Neig uw oor naar die woorden... Van Yahweh. Want ik wil mijn mond met spreuken opendoen. Spreuken, daar staat het woord mislei. Dat betekent spreuk, raadsel of gelijkenis. Ik wil mijn mond met raadselen opendoen. En van al oude verborgenheden doen overvloeien. Die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Dan, als we die horen, zullen wij ze niet verbergen voor onze kinderen. Maar aan de volgende generatie, of aan de laatste generatie, de loffelijke daden van Yahweh vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. De Torah is, is vervuld met, met verhalen, gelijkenissen, verborgenheden, die nog eigenlijk niet helder zijn geworden wat het nou allemaal betekent. En daarom moeten we, als we openbaring willen lezen, moeten we gepokt en gemazeld zijn in de Torah. Om zo maar eens die uitdrukking te gebruiken. Als we niet beslagen zijn, dan kom je op het ijs ook niet ver, zonder, zonder schaatsen. Als je openbaring gaat lezen en je weet niet wat de Torah is, en je hebt je nooit verdiept in de raadselen en in de verborgenheden die in de Torah zitten, kom je in openbaring ook niet ver. En ik wil niet zeggen dat je eerst de Torah volledig moet begrijpen voordat je, uh, want dan kom je nooit in de openbaring. Als je eerst heel de Torah moet begrijpen, nou vergeet het dan maar. We mogen wel een keer de vrijmoedigheid nemen om een stapje verder te gaan met dat wat we inmiddels weten. Dus, terug naar openbaring 10. Een sterke engel uit de hemel, bekleed met de wolk. Wie is in de Torah bekleed met wolken? God, jawel. Op de berg, Sinii, bekleed met donkere wolken. En op de, in de wolkkolom en in de vuurkolom, s'nachts, dan zag het vuur, kwam door die wolk heen. Bekleed met de wolken. Dus dan hebben we al met die eenheid te maken waar Adriaan het over had. Die eenheid van Yahweh. En boven zijn hoofd was een regenboog. Nou, dat is een bevestiging daarvan. Want God, als hij in Ezekiel uh, 1 wordt gezien in een visioen... Er is een regenboog om hem heen. En zo vinden we hem ook in openbaring 4. En de regenboog verwijst weer terug naar Noach. Waarin God een verbond sluit met de mensheid. Met heel de mensheid. Hij is de God van het verbond. Die een verbond sluit met de mens. En zijn voeten als zuilen van vuur. En ik denk, ik vermoed. Dat we hier te maken hebben met, uh, met een beeld dat Paulus... Vaak voor ogen heeft gestaan, zoals in Efeze dat hij het lichaam van de Messias zag als één met de Messias. De Messias het hoofd en zijn gemeente, het lichaam. En uh, als Jezus aan de rechterhand van God komt, opgenomen is in de hemel, dan staat hij in het vuur van God. Dan draagt hij de autoriteit van God. Is hij op de troon van Yahweh. Zo herkennen we hem in de openbaring. Dus als Jeshua vanuit de hemel op de aarde regeert. Dat is een heel bijzondere tekst tijdens zijn lijden in Matthäus. Daar hebben we een paar keer geleden ook bij stilgestaan. Daar zegt Jeshua tegen de hoge priester van nu af aan zult gij de zoon des mensen zien komen in de wolken des hemels als hij zit aan de rechterhand van de vader. Bijzondere tekst. Hij zit dus aan de rechterhand van de Vader, draagt zijn autoriteit uit als zijn messias. En dan zal de wereld hem zien komen op de wolken. Maar hoe dan? Nou, als hij inderdaad het hoofd is van het lichaam, zoals Paulus suggereert, dan, dan stuurt dat hoofd het lichaam aan. En dan wordt Yeshua zichtbaar, dan wordt Yahweh zichtbaar. In het lichaam van de Messias. Zijn bruid. De gemeente op aarde. God gaat zichzelf zichtbaar maken. Door zijn bruid. Door zijn gemeente. Maar hoe dan? Dat is, een heftige, dat is een heftige boodschap. We hebben het wel eens gehoord van... Ja, God woont in ons. God woont in ons hartje. En we moeten bidden dat de Heere God in ons hartje komt wonen. Maar we weten niet altijd wat we bidden. Want als we inderdaad geloven dat God in ons hartje woont... Weet je het verhaal van Nader van de Vierhoorn nog? Eén misstap, die zou er niet meer zijn. Als God echt in ons woont, zitten we in een risicozone, om het zo maar te zeggen. Niet dat hij niet van ons houdt, natuurlijk wel. Maar juist vanwege zijn liefde heeft hij afstand genomen van de mens. Omdat steeds als we een misstap maken, moet hij zichzelf laten gelden. Hij kan zichzelf niet verlogenen. Dus we kunnen mensen niet op een troon zetten. We kunnen nooit een mens als God beschouwen, ook niet... Onbewust. En als ze daar soms wat van merken... dan is het goed om daar eens bij na te denken van... hé... Hey, bekleed met de wolken... regenboog boven zijn hoofd. En we zien in deze sterke engel... eigenlijk een, een, een beeld van die gemeente... die aangestuurd wordt door Yeshua... die in Yahweh is. Het geheim waar hij... zelf ook over spreekt in Johannes 17. Als gij in mij zijt... dan ben je ook bij de vader... Dan zijn we één. Zijn benen zijn zuilen van vuur. En die bevinden zich op land en zeeën. Nou, die benen die zijn dus niet in de hemel, maar op aarde. Dus dan moeten we zoeken in de gemeente naar wat dit, wat dit betekent. Dan kunnen we niet in de hemel zien. Dat moet echt zichtbaar worden op aarde. Dat deel van het lichaam van deze engel. Wat zijn die benen? Die zuilen van vuur. De een staat op het land. De ander... Op de zeeën. Nu, nu ga ik ook maar even snel gewoon zeggen wat ik erbij denk. En dan mag u er het uwe van denken. We moeten, uh, en dan hoop ik ook dat u met mij in discussie gaat als, het, als, uh, als u er een ander idee over hebt. Want ik ben ook maar een mens. Zuilen van vuur, de een staat op het land. Land, in het Hebreeuws is Eretz. Nou, wie was er in die tijd verbonden aan het land? Dat was het huis van de Joden. Die hadden Judea onder Ezra en Nehemia. En... De zeeën, waar zijn die in beeld van? Van de volkeren, die in chaos leven. Die geen vorm aan kunnen nemen. Omdat ze de Torah niet hebben, omdat ze niet onderwezen zijn. In de beginselen van Yahweh, in de beginselen van de schepping. in wie hij is. Die volkeren zijn ten prooi gevallen aan, aan, aan, de, aan de chaos. En als je, aan de wind. ja, Allerlei wind van leer beweegt en voort. Die zeeën, dat is... Dat is dat, dat, dat, dat heeft geen vastigheid. Dus vandaar dat het land wat vastigheid biedt, kunnen we in Judea zien in die tijd. Maar de tien stammen die waren aan de zee overgeleverd, onder de volkeren. Nu komt er dus een cel van vuur uit het land, uit het huis van Juda. En een andere cel van vuur uit de volkeren, uit de zeeën, het huis van Ephraim dan hebben we dus deze engel, die een beeld is van de gemeente, die in eenheid verbonden is met de volgens Johannes 17. Deze engel heeft een boekje in zijn hand, vers 2, en hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. Kijk, daar, is, daar vinden we iets. Hij heeft een boekje in zijn hand. Maar wat ik net zei, is dat die zuilen zich op aarde en op de zee bevinden. Maar dat klopt niet. Want hij zette zijn voet. Eerst op de zee en dan op, de, op het land. Of op de aarde. Aarde en land is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Dus hij is in beweging. De engel komt tevoorschijn. Zoals die tekst die ik uit, uit, uit uh, Matthäus heb gelezen net. Zoals Yeshua zegt. Uit de wolken zult gij de zoon dus mensen zien verschijnen. Hoe dan? Door zijn lichaam.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 En hij zoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid. Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is. En de aarde met wat daarop is. En de zee met wat daarin is. Dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel. Wanneer, wanneer die op de bezuin zal blazen. Zal ook het geheimenis van God volbracht worden. Zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Wat is er namelijk gaande? Deze, die engel die komt niet zomaar tevoorschijn, die komt op een heel precies moment tevoorschijn in de openbaring. We hebben de zes, zeven bazuinen die uh, hun geluid laten schallen op aarde. En de laatste drie van die zeven zijn de drie weeën die op aarde uitgegoten worden, als het ware. En de eerste wee is als die, die, een, een deksel van een hele andere put, dat is niet de steen Jezua, maar een... Een heel andere put waar een deksel van afgehaald wordt. En daar komt een, een, een donkere rookwolk uit en daar komt een springhaan uit. En die pijnigen de mensen voor negen maanden. En, en degenen die niet verzegeld zijn zullen daar pijn aan ondervinden. En het tweede wee eh, gaat over dat leger van tienduizenden paarden... die zwavel hebben en staarten als van schorpioenen. En die heel de aarde zal uh, uh, beïnvloeden. Dat is het tweede wee. En het de derde wee, daar lezen we over... Aan het eind van Openbaring 12. En dat gaat over het oordeel van de Messias. De eerste twee hebben eigenlijk dat oordeel ingeleid. En de derde wee is het oordeel van de Messias als hij komt over de koninkrijken van de aarde. Het oordeel dat eigenlijk door het koninkrijk van God ge gebracht wordt in Daniel 2. Tussen die twee weeën bevinden we ons. Tussen de enerzijds de W van, van, van, van het verschrikkelijke leger. Van tienduizenden paarden, en ten tweede het wee, dat zeg maar koninkrijk van de mensen. de koninkrijk kun van de mensen zal vernietigen. Babylon zal oordelen. En daar gaan we het niet te veel over hebben, want we hebben het over goed nieuws vanmorgen. Maar tussen die twee weeën bevinden we ons. En de engel die zegt.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 Het gaat dus over de komst van het koninkrijk. En het koninkrijk komt nu eenmaal met een oordeel. Het oordeel over de menselijke koninkrijk. En dat is die derde w. Als dat oordeel aanbreekt, is er geen tijd meer. Hoe ziet dat goede nieuws van de bruid er nu uit? En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei... Ga... Neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem, geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij, neem dat boekje en eet het op. En het zal in uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij, nu moet je opnieuw gaan profiteren over vele volken, naties, talen en koningen. In heel het hoofdstuk staat dus dat boekje centraal, want dat had hij vanaf het begin in zijn handen... en aan het eind wordt het opgegeten als een ja, noodzakelijk ingrediënt om verder te kunnen. Om de openbaringen te kunnen begrijpen en te kunnen profiteren. Wat zou dat boekje nou zijn? Waar moeten we daarvoor naar kijken? Wie heeft er eerder zo'n boekje gezien en gehad en gegeten? Ezechiel. ja. En daarom, we kunnen openbaring nooit loslezen van de Tanakh. Nu moeten we alweer terug naar Tanakh. Ezechiel. Het is zo logisch. Als je dit leest, dan denk je, ja, boekje, bitter in de, bitter in de maag, maar zoet in de mond. En daarna moet je gaan profiteren. Alsof alle linken gegeven worden. Het is zo duidelijk. Nu moet je terug naar Ezekiel. En Johannes is de laatste apocalyptische profeet. En Ezekiel de eerste. Dus dat is leuk. De eerste en de laatste getuige. Ook weer van eenheid. De roeping van Ezekiel. Ezekiel 2 vers 9. Toen zag ik en zie er was een hand naar mij uitgestoken. En zie daarin was een boekrol. Hetzelfde eigenlijk wat Johannes meemaakt. Maakte Ezekiel ook al mee. En hij spreide die voor mijn gezicht uit. En nu staat er wat erop staat. Hij was voor en van achter beschreven. En wat stond erop? Klaagliederen, zuchten en weeklachten. Waarom klaagliederen, zuchten en weeklachten? Waarom moet Johannes dat eten? Waar vinden we klaagliederen en zuchten en weeklachten in Openbaring?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 die zijn volgelingen dragen op aarde. Van de verbrokenheid... die ook wij ervaren in ons leven. Als wij naar de hemel schreeuwen... God, kom! En deel uitmaken van de schepping... die zucht om de komst van de Messias. Dan schrijven wij... in dit boekje van de sterke engel... een klaaglied. En dat mag. Hoeven we dat niet weg te denken. Het is zelfs nodig voor de komst van Gods Koninkrijk. Als het maar plaatsvindt onder dit heilige altaar, het Wierookaltaar... en we het dus doen tot meerdere eer en glorie van Hem. Dan gaan we naar openbaring 11. We hebben nu een, iets van deze, uh, openbaring 10 begrepen... en met de kennis die we hierin hebben opgedaan... gaan we naar het volgende hoofdstuk... Ik ga er vrij snel doorheen, zoals u ziet. Maar deze drie hoofdstukken vormen één boodschap, die steeds op elkaar voortbouwt. En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Kijk, daar heb je dat altaar, waar we net over lazen uit Openbaring 6. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet. Want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang. Het is namelijk zo dat de tempel in drie delen bestaat. Een voorhof, een heilige en een heilige der heiligen. Nu is het voorhof nog weer opgedeeld in een voorhof van mannen, voorhof van vrouwen, voorhof van heidenen. Nu is het in elk geval zo dat dit een beeld was van hoe het was in de hemel. Mozes had het geopenbaard gekregen op de berg, hoe de tabernakel, de Mishkan, gebouwd moest worden. En het heilige der heiligen was een beeld van de top van de berg. En het heilige van de flank van de berg. En het voorhof van de voet van de berg, waar het kamp was van Israël. En dat beeld dat kun je ook doorvoeren in het heilige land, in, uh, in Israël, het koninkrijk Israël. Ten tijde van David en Salomo, waar de tempel eigenlijk het heilige der heiligen is... En Jeruzalem de stad, het heilige. En de rest van het land, het voorhof. En ieder mens die in het land leefde, binnen de grenzen van het beloofde land. Die wist dus dat hij een zekere verantwoordelijkheid naar God toe had. Want het was beschermd door die, door die door de witte linnen. Dat om de tabernakel, om de miskan heen stond. En dat ook in geestelijke zin om het land heen stond. Als je dat doorvoert hebben we het hier in openbaring 11... over de buitenste voorhof. Die niet gemeten wordt... maar die aan de heidenen gegeven wordt. Dat is, dat is niet zo best. Maar dat klopt ook. Want in het jaar 70... wat is er gebeurd? De joden zijn in ballingschap gegaan... en de tien stammen zijn al in ballingschap. Dus heel het volk Israël... die de bewoners zijn van de heilige stad... Jeruzalem... zijn in ballingschap... Aan de heidenen gegeven, overgeleverd. En zij zullen de heilige stad vertrappen. 42 maanden lang. De bewoners van Israël, de Israëlieten die in ballingschap zijn. zullen moeten lijden. Zullen klaagzangen schrijven. Als zij in ballingschap zijn, met een doel. En zij roepen: Hoe lang nog voordat u wraak neemt? Ja, natuurlijk. Want de verbrokenheid is niet gering. Als je kijkt naar het lijden van joden en christenen door de eeuwen heen, dat is niet gering. Nu wordt er hier gesproken over 42 maanden en dan verderop komen we 1260 dagen tegen en dan 3,5 dag Daar gaan we het zo over hebben. Eerst die olijfbomen en kandelaars. Vers 3 beginnen we. En ik zal mijn twee getuigen macht geven. En zij zullen in rauw kleding gekleed 1260 dagen lang profiteren. Twee getuigen hebben we net al gezien, die twee zuilen van vuur. De een die uit het land kwam, Judea uit de Joden. En de ander die uit de, uit de zeeën opkwam, onder de heidenen. Het huis van Ephraim. En nu vinden we daar een bevestiging van, in vers 4. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor, God, die voor de God van de aarde staan. Nou, waar vinden we dat weer terug in het Tenach? In het boek Zachariah, hoofdstuk 4. Het vijfde visioen dat hij krijgt, de gouden kandelaar en de twee olijfbomen. Openbaring zegt dus duidelijk dat wat hier staat in Zachariah 4, dat moet je begrijpen, dat zijn de twee getuigen. De engel die met mij sprak kwam terug en hij wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. En hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik, ik zie een kandelaar, geheel van goud. Met een olivaatje aan de bovenkant ervan. En daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen die daarop zitten. Met twee olijfbomen ernaast. Eén aan de rechterkant van het olivaatje en één aan de linkerkant ervan. En dan vraagt hij aan de engel, mijn heren, wat betekenen deze dingen? En toen zei de engel die met mij sprak en hij zei tegen mij, weet je dat niet? Ik zei, nee... Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van Jawet tot Zerubabel, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt Jawet het zeven Wie bent u grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen, onder luid geroep genade, genade zei hem. Is dat erg verhelderend? Dit is gelijk een mega groot, breed beeld. De Messias moest nog geopenbaard worden. Waarom? Omdat de Messias de beide huizen van Israël zou samenvoegen. Die zou het koninkrijk herstellen. Alleen de Messias kon Judea en de Israëlieten van de tien stammen bij elkaar brengen. Want de Messias moest ze roepen. Als de Messias het niet deed, wie kon het anders het woord van Jawe kwam tot mij, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat Yahweh het zeven ood mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn als, als zij het tinnengewicht zien in de hand van Zerubabel? De taak van Zerubabel was de herbouw van de tempel. En daarin was hij een beeld van de Messias die een tempel zou bouwen van gelovigen uit de beide huizen van Israël. En hij zei daar iets van, breek deze tempel af en ik zal hem opbouwen in drie dagen. Dan kon je natuurlijk naar zijn de fysieke tempel die daar in Jeruzalem stond kijken. Je kon ook naar hem, naar zijn lichaam kijken, als hoge priester. Maar je kon ook kijken naar Israël. Het enigste wat er nog stond van Israël was het huis van Judea. Die in beeld was van de tempel van God. De woonplaats waar God woonde. Als je dat zou afbreken... In metafysische zin wil ik bijna zeggen. Dan ging het dus over de afbraak van Israël. Die binnen drie dagen weer opgebouwd zal worden. Dat is binnen 3000 jaar. Want één dag is als 1000 jaar. En 1000 jaar is als één dag. Het gaat hier dus over twee olijfbomen. Nou dat kan niet missen. Dat de ene het huis van Juda is. En de andere het huis van Israël. Die beide de olie zullen moeten leveren. Om de menorah die een beeld is van de eenheid van Israël, te doen ontvlammen en een licht te doen zijn in deze wereld. Dat kan alleen als die Menorah gevoed wordt uit beide huizen. En hoe zal dat kunnen gebeuren, zolang die huizen verdeeld zijn en niet in eenheid kunnen optrekken? En wij leven in deze dagen dat deze huizen naderbij komen. We lezen ervan in de parashot in de, in, over Jozef en zijn nageslacht dat verenigd wordt met zijn broers. We gaan terug naar openbaring 11. Deze twee getuigen... Wie zijn dat? Nou, openbaring geeft het al aan. De twee olijfbomen. Die voor de God van de aarde staan. Uit het huis van Juda en uit het huis van Ephraim. En het is een collectief. Als iemand hun schade wil toebrengen... komt er vuur uit hun mond. En dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen... moet hij op dezelfde manier gedood worden... Zo. So, zij hebben macht de hemel te sluiten. zodat er geen regen zal vallen. in de dagen dat zij profiteren. En ze hebben macht over de wateren. om die in bloed te veranderen. en de aarde te treffen met allerlei plagen. zo vaak zij dat willen. Net als Elia dus. Terug vertaald naar de Tenach komen we gelijk bij het beeld van Elia uit. Elia was een, een profeet uit de eerste stroming. om het zo maar te zeggen. Uit de tijd dus dat profeten geliefd waren door volk en koning. Dat zij een positieve boodschap hadden en binnen, in en uit konden wandelen van het paleis van de koning. Er was geen enkel probleem, want ze waren vrienden van elkaar. De profeet was over het algemeen zeer positief, want de koning wandelde in de tradities van zijn vaderen... en die was bezig het koninkrijk van Israël te versterken en te vergroten. En de profeet die bemoedigde hem daarbij, op basis van de Torah. Maar nu was Elia, die maakte een verschil... Die ging op een dag bij de koning naar binnen... en er staat dus niet bij dat Yahweh hem daartoe geroepen had. Het is heel bijzonder, 1 koning 17. Hij gaat naar de koning en die zegt... vanaf nu is het droog, er komt hongersnood, er is geen regen... als ik het zeg, komt er pas weer regen. En dan staan er die woorden... en Yahweh spreekt tot Elia. Het is een heel uitzonderlijk woord voor een profeet in die dagen om tegen de koning in te gaan... om een oordeel uit te spreken. En Elia doet dat. Als grote uitzondering. En God bevestigt dat... door tegen Elia te spreken... en hem een plek te wijzen... waar hij beschermd zal worden. Dat is belangrijk... in die context. Want hij was een profeet. Hij stond in dienst van de koning en van het volk. Hij was geëerd en geliefd. Zodat als hij voorbij kwam, zeiden mensen gelijk... mijn heer, de profeet... Dat was een geëerd man in die dagen. Maar dat hij dus een oordeel aankondigde, moest bevestigd worden. En dat gebeurde doordat Jawe tegen hem sprak. En deze profeet die, die groeit in aanzien. En er gebeurt inderdaad wat hij zegt. Er is droogte. En dan gebeuren er nog veel meer wonderen door zijn hand. En die wonderen, die zullen ook gebeuren door deze twee getuigen. Nu, als wij kijken naar de Joden en de Christenen, of de huizen Juda en Ephraim, en naar de geschiedenis in de context van de ballingschap, dat de heilige stad vertreden zal worden, dus de Joden en Christenen ook. Waar kunnen we dan naar zien? Er komt nog een probleem bij, vers 7. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond komt, oorlog met hen voeren. En het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heer werd gekruisigd. Deze getuigen van Jaweh dragen wel de kracht, en voor een tijd van hun profetie worden ze daarin bevestigd, maar dan worden ze overwonnen, wordt hun kracht weer weggenomen, sterven ze. en is de macht van de regerende draak weer sterker. Hoe lang dan? 1260 dagen staat er in vers 3. Ze zullen dus 1260 dagen profiteren. Maar nu gaan we het daar even over hebben. We hebben dus het vuur van de hemel... die voor een tijd gegeven zal worden... en dan zal het weer overwonnen worden. En die tijd wordt de ene keer 42 maanden genoemd... de andere keer 1260 dagen... en later nog een keer 3,5 dag. Waar gaat het over? Er staat niet bij... Wanneer dat begint. En dat is in overeenstemming met de woorden van Yeshua. Degene die het berekenen zal. We weten het niet wanneer het zal zijn. Je kunt niet uitrekenen dan en dan kom ik terug. Dat weten we niet. Want het is niet aan ons gegeven. Zelfs niet aan mij gegeven. Zegt hij. Hoe kunnen wij dan zeggen. Ja deze 42 maanden beginnen dan en dan. Of 1260 dagen. En die zijn dan en dan afgelopen. Hoe kunnen we dat doen? Als Jezus zegt, het weet je niet. En als de tekst ook geen enkel hint geeft, dan moet je beginnen met tellen. De tekst vraagt niet om van ons om te gaan rekenen. Maar wat dan wel? Waar gaat het dan wel over? Die 42 maanden, 1260 dagen en 3,5 dag. Nou, terug naar de Torah. Waar zijn al die drie tijdsaanduidingen op terug te voeren? Nou, 3,5 is dus een de helft van 7. 1260 dagen is de helft van 7 jaar. En hetzelfde geldt voor die 42 maanden. We hebben dus steeds weer te maken met de helft van 7. 3,5. Nou, 7 waar verwijst 7 naar in de Torah? Naar de schepping. De eerste keer dat de 7 voorkomt zijn de 7 scheppingsdagen. En alle keren dat de 7 weer voorkomt, moeten we dus verstaan vanuit de eerste keer. En dan steeds worden we. Iets meer ingelicht over het getal 7 en waar het over gaat. En het getal 7 is dus verbonden aan de voltooiing van de schepping. Als we 7 dagen afwachten, of 7000 jaar, dan zal de schepping ergens voltooid zijn. We hebben het dus over een scheppingscyclus van 7 jaar. En de helft van die cyclus is 3,5. En wat is nu de helft van een cyclus? Dat is wat op de eerste dag eigenlijk al geopenbaard is. Je hebt één helft van nacht en één helft van dag. De ene helft vindt zich dus in duisternis... en de andere helft bevindt zich in het licht. En zo zien we ook in de geschiedenis eigenlijk steeds... die beweging doorgaan, die halve cyclus. De ene keer is er een, de cyclus van, van ballingschap in Egypte... en dan bouwen we op en dan komen we in het Heilige Land... En dan krijgen we de verovering van het heilige land, onder Jozua. Dan hebben we een cyclus van licht. En dan gaat het weer mis en dan komen we de periode van de Richter in. Dan hebben we hebben een periode van duisternis, waarin steeds weer meer duisternis komt. En dan komt er een periode dat de koningen komen. En dat David en Salomo het koninkrijk tot grote hoogte brengen. En zo gaat die cyclus steeds door dalen en door pieken heen. Als een cyclus die door de, heel de geschiedenis heen gaat... En het punt is denk ik hier. Dat het steeds weer om een halve cyclus gaat. Ofwel een periode van duisternis. Ofwel een periode van licht. Dus is er een periode van licht. Waarin zij profiteren. En vervolgens een periode van duisternis. Waarin zij overwonnen zijn. De getuigen. En dat het beest zal regeren. Als we daarmee naar de geschiedenis kijken. Dan komen we op het volgende. In de eerste eeuw is de Heilige Geest uitgestort op de 120 Joden. Deze 120 Joden zijn zich uit gaan spreiden over de wereld. Paulus is erbij gekomen. En ze zijn de wereld in gegaan, tot aan de grenzen van het Romeinse Rijk. En we weten niet eens hoe ver, want zo heel veel vertelt de Bijbel er niet eens over. We weten alleen van Paulus wat reizen. Maar van alle andere reizen, daar vinden we niet zoveel van terug in de Bijbel. Ze zijn ontzettend ver gegaan. En het getuigenis dat door de Joden gegeven is, werd bevestigd door wonderen en tekenen. Dus zij komen in een aanmerking. En zo, die, dat getuigenis dat zet zich door. En we hebben natuurlijk ergens in de vierde eeuw die, die, die rare keizer die daar uh, uh, uh, ja, toch wel aan het overwinnen is. Maar tot en met de vijfde eeuw is eigenlijk het Joodse getuigenis nog aanwezig. En, en gaat door nog verder aan de grenzen, het uiterste oosten en het westen. En dat is niet zo, of tenminste, daar weten we heel weinig van, en dat is jammer. Want er is ontzettend veel over te vertellen over de Schots-Keltische uh, Schots kloosterideaal, dat tot in Amerika is geweest. En onder de indianen heeft gepredikt. En aan de andere kant de Nestorianen, de Assyrische kerk, de Armeese kerk, die tot aan de, de, de Stille Oceaan is geweest. In, uh, in China zijn monumenten gevonden van deze Nestorianen. Dat is een mega grote zendingsgemeente geweest. Aan de grenzen van het rijk is het getuigenis doorgegaan. Ja, het beest heeft overwonnen. Het getuigenis is ook weer weggenomen van deze, ge deze Joodse getuigen, Getu getuigen uit de Joden, die dus het licht heeft laten schijnen voor een periode, voor een halve cyclus. En vervolgens ging een duistere cyclus in. En wanneer komt er dan weer licht? De nieuwe cyclus dat er weer, weer de profeet opstaat nu uit de volkeren. Nou, dan krijgen we de protestant. In de 16e eeuw krijg je Luther... en dat, we kennen de verhalen vooral hier in het Westen... maar je krijgt ook een ontzettende grote beweging... die weer naar de grenzen van de aarde gaat. Net als in de eerste eeuwen. De hernhutters. En zij gingen met een grafkist op hun rug... vooruit huis want ze konden niet even e-mailen naar huis... ze konden niet even bellen... het was een definitief afscheid... als zij de wereld ingingen. En je hebt grote opwekkingspredikers uit die tijd... Charles Finney, John Wesley... en noem maar op... als deze mannen in de stad kwamen en gingen preken... en om zeven uur... dan riepen ze tot de arbeiders vanavond... wat is evangelisatiesamenkomst. Maar als ze dat zeiden, dan bleven ze al stilstaan... dan stond er zo'n groep van twee, driehonderd mannen te luisteren... naar die aankondiging... En dan die avond. Dat was ongelooflijk. was er een menigte mensen. Opnieuw schijnt het licht van een profeet. Maar nu uit de volkeren. Een getuige. Maar ook dat, ook dat licht is gedoofd. Helaas. Het licht heeft niet meer die kenmerken. Als je vandaag kijkt naar de christendom. Naar het protestantse christendom. Dan zitten ze vooral in Amerika en Europa. Maar uh, ja, de, de predikers die nu uh, wonderen doen. Dat zijn uh, geen wonderen van God. Er vindt wel eens een genezing plaats. En of dat uit God komt of niet, ik weet het niet. Bij de boeddhisten vinden net zoveel genezingen plaats. Ze hebben heel weinig met God te maken. Maar goed, als zij eenmaal overwonnen zijn, vers 9, en de mensen uit de volken, stammen talen en zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. Waar gaat dit over? Sinds de verlichting is de blanke mens... Als een superieur ras tevoorschijn gekomen. Wij, we the people, zeggen de Amerikanen. Wij, de mens. Je had uh, in Duitsland de Ubermens en uh, ergens had Amerika dat ook. Wij zullen de aarde regeren. En wat hebben we daarvoor nodig? Nou, eerst moet God uitgesloten worden. Er nou, zijn wetten en regels. De tien geboden zijn letterlijk dus afgeschaft en vervangen door, de, door het humanistisch reglement door een humanistisch reglement in de verlichting dan krijg je krijgt in twee stenen tafels die letterlijk zo afgebeeld worden met 17 regels van de humaniteit het gaat niet om God als wij maar mensenrechten hebben en daar komt het humanistisch verbond vandaan Ja, ze hadden alleen helaas niks anders om zich op te baseren dan de Bijbel, dat dan wij wel maar ja, als we het niet zo noemen hè? en dan krijg je de darwinisme Evolutieleer. Het is allemaal toeval dat we bestaan. En sindsdien gaat het blanke ras zich profileren als de politie van de aarde. Zij regeren de aardbodem. En de belangrijkste stem die van hen uitgaat: God is dood. Wij regeren. Christendom, Jodendom we hebben we niks mee te maken. Ze zijn afgeschaft. We the people. Ze hebben een aardbol gepakt. Of een plat, een plat aardekaart en een lineaal met een potlood gepakt. Afrika ingedeeld, Midden-Oosten ingedeeld. Wij bepalen even hoe die landen in elkaar komen te zitten. Wij zetten de grenzen. Ja, dat dat niet haalbaar is, kan ons het verrotten. Sorry voor de... Tot de dag van vandaag is oorlog en is verbrokenheid... het deel van die mensen en die volkeren waar wij hebben gemeend te moeten regeren. En wat hebben we gedaan... Ja, we hebben wel wat gedaan, geprobeerd. Dat is verschrikkelijk. We hebben de aarde verknald. En wat doen we nu? We bouwen de economie op die schade. We zetten Shelden neer. Laat die volkeren elkaar maar vernietigen. En laat de ene dictatuur de andere maar bevechten. Wij zetten Shelden neer, daar komen ze niet aan, want dat is het Westen. En wij gaan olie boren. En wij gaan de aarde opmaken. Toch nog slecht nieuws. En jodendom en christendom zijn inderdaad een soort van dode lichamen. Ze hebben geen kracht meer. Ze hebben hooguit een traditie. En zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden. Ja, nou ja, er wordt wat afgelachen om die joden en christenen. Met hun God. En ze zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen. Omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen. En ze gingen op hun voeten staan. God zal hen weer erdoor opstaan. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen... kom hier omhoog. En ze gingen omhoog naar de hemel in de wolk... en hun vijanden keken hen na. Ik denk dat Joden en Christen zullen opstaan in eenheid. Maar nu niet afzonderlijk, zoals in de eerste eeuwen en in de middeleeuwen... einde van de middeleeuwen, afzonderlijk van elkaar... Maar samen. We zullen ons herinneren dat we een eenheid zijn. Samen één volk zijn. We zullen samen een eenheid gaan vormen. En dan zal de kracht zich ook weer openbaren. Uit de hemel. Misschien. Ik weet het niet. Precies. En grote vrees overviel hen die hen zagen. Maar dan zegt God, kom bij mij. Een stem uit de hemel. En hoe gebeurt dat, dat lezen we in het vers na. Op dezelfde uur vond er een grote aardbeving plaats en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen weggenomen. En de overigen werden zeer, zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede week is voorbij gegaan, zie je, derde week komt spoedig. We bevinden ons dus nog steeds tussen die twee weken. in. En waar de profeten, de twee getuigen, eerst overwonnen werden door de draak en het beest, is het nu God zelf die hen wegneemt. 7000. 7000 is niet zozeer het letterlijke getal, als wel de eenheid van Israël. 7, naar nou die, die zeven armen van de menorah. Het doel van de schepping was om een volk te vormen tot zijn heer en glorie. 7.000. En wat kunnen we nog meer over die 7.000 weten? Nou, we weten vaak wel Romeinen 11 vers 4, maar 1 Koningin 19 vers 18 zijn we wat minder mee bekend. Dus we zoeken ze allebei even op. Romeinen 11 vers 4. Over Elia wordt gesproken. Van, van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt in vers 3. Romeinen 11 vers 3. Heren, uw profeten hebben zij gedood. En uw altaren afgebroken. En ik ben alleen overgebleven. Ook zijn ze mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mezelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Dus Paulus citeert hem alsof God Elia bemoedigt van kijk in jouw tijd zijn er nog 7000 die niet aan afgoderij gedaan hebben. En zo hebben we dat ook vaak onthouden. En nu is het interessant om eens te kijken wat er werkelijk staat in 1 Koningin 19. Vers 18. Dan is Elia gevlucht en hij is bij de berg gekomen, de berg Sinai. En daar heeft hij een, uh, een gesprek met Yahweh. En Yahweh was niet in de wind, hij was niet in de, in de aardbeving, hij was niet in het vuur. Maar in de stilte. Wat doet u hier, Elia? Zegt Yahweh. En dan zegt Elia, ik heb mij zeer voor de Here, de God van de legermachten, ingezet. In 1 koning 19, vers 14. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten... uw altaren omvergehaald... en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven... en ze staan mij naar het leven... om het mij te nemen. De dood van de profeten... zoals we die lezen in openbaring 11... die ervaart Elia al. En Jabez zei tegen hem... ga heen, keer terug op uw weg... naar de woestijn van Damascus. En dan moet je dus uh, die koning zalven en Jehu koning zalven en, die, uh, uh, uh, uh, en Elisa zalven als jouw opvolger. En dan in vers 18. Maar ik zal er in Israël zevenduizend overlaten. Dat is een belofte. Maar ik zal er in Israël zevenduizend overlaten. Allen die de knieën niet gebogen hebben voor de baal. En allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Maar de dienst aan Baal en de dienst aan God komt ergens heel dicht bij elkaar. Je kunt God dienen voor 90% en er dus heel vroom uitzien en echt een waarlijk dienaar van God zijn voor 90%. En zo geëerd worden onder de mensen, als jij voor die 10% de Baal kust of buigt voor de Baal, hoor je er niet bij, bij die 7000%. Dus het is een belofte die niet meer zo vervuld is. Ik denk dat de 7000 uit Openbaring 11 de vervulling zijn van deze belofte aan Elia. Er zal uit Israël een volk zijn, een collectief van 7000, een volheid, een brandende menorah, een brandend licht in deze wereld, waarvan iedereen erkennen zal: zij zijn het volk van God. En het gaat niet om dat volk van God hier op aarde. Zij zullen dus niet een aardse koninkrijk vestigen opnieuw, zoals dat was in de tijd van de koningen, maar er zal een hemels koninkrijk gevestigd worden. En als deze 7000 tevoorschijn komen uit de beide huizen van Israël, Joden en Christenen, wat zal er dan gebeuren? Dan zal God hen wegnemen zodra ze te zien zijn. Want er moet eerst wat anders gebeuren, voordat het koninkrijk op aarde gevestigd kan worden, namelijk het oordeel, de derde, het derde wee de derde w. en dan is het niet de draak die hem wegneemt maar God zelf Daar hoeven dus niet bang voor te zijn tjonge jongen, wat staan er dingen in openbaring die ik tot de dag van vandaag eigenlijk toen ik dit aan het voorbereiden was zag ik nog meer dingen tjonge jongen, wat als ik de Torah nog verder leer kennen wat zal er dan nog meer openbaar komen openbaring 11 gaat verder en de zevende engel blies op de bezuin. Nu komt de derde wee. En er klonken luide stemmen in de hemel. Die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezichten ter aarde en aanbaden God. Wie zijn die 24 ouderlingen? Nou, dat is heel makkelijk. Als je teruggaat naar de Tanakh. <laughs> een stokpaardje aan het worden. Dan vind je in 2 Kronieken 24 dat David, die als vader van de Messias geëerd wordt, 24 priesterklassen aanwijst. 24 zonen uit het geslacht van Aaron, die gelden als vaders voor het priesterlijk geslacht. Nou, wat zeggen de apostelen in de 7 Shaliachim ofwel het Nieuwe Testament? Zij zeggen dat het lichaam van Christus een priesterschap is, een koninklijk priesterschap. Dus dat in feite, in geestelijke zin, allen die uh, wandelen in de voetsporen van Yeshua, een priester zijn, een koninklijk priester. Zij zijn dus de kinderen, het nageslacht, in geestelijke zin, van die 24 priesterorden die David heeft ingesteld. En de 24 priesterorden, die natuurlijk al in de hemel zijn, want ze zijn, ze zijn niet meer. Zij werpen zich met het gezicht der aarde en aanbaden God. Nu is er een geslacht op aarde dat werkelijk priestelijk is. 7000 mensen die waarlijk priesters zijn en niet werden weggenomen door God. Doordat zij in het heilige verblijven en niet de baal gekust hebben. En zij zeiden, we danken u Heere God de Almachtige die is en die was en die komt. Omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. In deze 7000, in deze twee getuigen. Die in eenheid optreden. En de volken zijn toornig geworden. Maar. Uw toorn is gekomen. En daarmee ook het tijdstip voor de doden. Om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten. De profeten. En aan de heiligen. En hen die uw naam vrezen. De kleinen en de groten. En om hen te vernietigen. Die de aarde vernietigden. Het de derde week. En de tempel van God in de hemel werd geopend. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving, een grote hagel. Dit is het moment dat opnieuw wij neerdaalt op de berg Sinei in de woestijn. Maar nu op aarde. En het wordt zichtbaar, niet alleen voor Mozes, de enkeling die optreedt, maar het wordt zichtbaar op aarde. De, de ark des verbonds, zoals die in de hemel is, waar Mozes een kopie van gemaakt heeft, wordt zichtbaar. Doordat er een priesterlijk geslacht is, dat wandelt in de sporen van de hoge priester, Yeshua de Messias. En dat binnen het voorhangsel kan komen. Zij zijn in de hemel opgenomen, om geopenbaard te worden. Daar waar heel de geschiedenis op wachten, vindt hier plaats. En dan komen we in openbaring 12. Het verhaal is nog niet klaar. gaan we hier de volgende keer mee verder. Volgende keer de ontsluiting van het goede nieuws van de bruid. Amen.